Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. In zes steden hebben mensen vannacht geld opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen. Tijdens de Nacht van de Vluchteling liepen zo'n 2400 deelnemers... elk 40 kilometer door Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem of Tilburg. Daarmee haalden ze ruim 900.000 euro op. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt veel over de enorme betrokkenheid, zegt organisator Stichting Vluchteling. De FBI heeft het eerste geheime document vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het is een verslag van een verhoor met iemand die meer wist over Saoediërs in de VS... die enkele vliegtuigkapers hadden geholpen, zoals met het vinden van een huis in Amerika. Het stuk bewijst geen directe betrokkenheid van de Saoedische autoriteiten bij 11 september. Nabestaanden van de slachtoffers dringen al jaren aan op het vrijgeven van de geheime FBI-documenten... omdat ze vermoeden dat Saoedi-Arabië wel betrokken was... Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian vlak voor vertrek naar Qatar... waar hij gaat onderhandelen over toekomstige evacuaties van mensen uit Afghanistan. De Taliban zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken... en zeggen dat ze een inclusieve regering zijn, maar ze liegen, zei de minister. Frankrijk weigert daarom deze regering te erkennen. Meer dan de helft van de Japanners is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt de regering. De inentingscampagne kwam traag op gang in het land, waar pas in april werd begonnen met het prikken van ouderen. Nu worden dagelijks 1 miljoen Japanners ingeënt. Eind deze maand zal zo'n 60% van de bevolking volledig zijn gevaccineerd, verwacht de regering. Het weer. Vanochtend een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen droog en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland zat er file bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Tussen knopen de Nieuwe Meer en de afrit Sloterdijk heb je 10 minuten vertraging. Twee ruistrokkers zijn dicht door een ongeluk.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 Met de lucht en het strand in een laaiende brand. Zo heerlijk rustig en plots links ligt de muzikant. De kinderen zitten hand in hand. Maar de zee rust nog voort. dat is al wat je hoort. Zo heerlijk rustig, de mensen blijven even Voordat ze weer naar huis toe gaan en ze zuchten voldaan. Wat was dat rustig, jij. Ja, ja.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 Voor je voor de Stimmelink. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheden thuis? Een staaf voor hoe bestaat het? Waterverf, weet u dan?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 Nee. Hendrik Haan aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. <laughs> uren, uren stond die open. Heel de keuken is ondergelopen. Ja. Denk je toch eens even, het zeil was net gewreven. Dag mevrouw van Doren, moet u toch eens horen Hendrik Haan heeft de kraan open laten staan. Zeven dagen stond hij open. Het. het hele huis is ondergelopen. Oh. Denkt u toch eens even alle meubels dreven. Oh. <laughs> Dag mevrouw van Bal, Morgen. weet u het nieuwtje al? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Wat, wat? Zeven weken stond die open. Wat? Heel de straat is ondergelopen. Oh. Denkt u toch eens even alle auto's drie. Dag mevrouw Verkamp, weet u het van de ramp? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan. Het is niet waar. Zeven maanden stond hij open. Oh, heel de stad is ondergelopen. Oh, ga Denkt u toch eens even. Niemand meer in leven. Allemaal gezogen. Kijk, wie komt er aan? aan? Hendrik. Keukenmat een tikkie nat, onverwijld, opgedwijld, zo gebeurd, zo gedaan. <lacht> zei Hendrik Haan. Alle dames gingen vlug, teleurgesteld naar huis. Teleur van de Hattie Blok, samen met Leen Jongenwaard, Carla Lip en Piet Hendricks met de Hendrik Haan. En daarvoor uh, Wim Sonneveld. En daar is de orgelman. Het lied van Willem Parel natuurlijk. En daarvoor nog een stukje van uh, Wim Sonneveld met zo heerlijk rustig. De week na de Formule 1. Nou ja, de Formule 1 gaat gewoon door. Maar niet meer in Zandvoort. Als het meest zit volgend jaar natuurlijk weer. Nu zitten ze in Italië. Muziek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 Pa trachtte met een slingersmonsters in gewand te zoeken, maar het reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken. En Pa gaf de première van twee nieuwe vloeken, omdat Maleisje vroeg of die misschien niet aan wou slaan. Een jongen uit de buurt riet met zijn petje op één oor, dat ding het astma Neles, zet er maar een bokje voor. De man heeft.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 Heeft een vorkje opgedaan, daar rennt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om tien uren is het hart met de pret, want dan stopt zijn brand de slinger onder bed.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 Een vlam tegen de van de wind. Zet een kaart voor je raam vannacht... Zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaart voor je raam vannacht...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 Met je mademoiselle, belle, belle, belle. Mediterranee, Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. En met chapeau de paille en je slanke taille. Mediterranee, ik lig in mijn niks. De brune, daar in dat aardse paradijs. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Mediterranee, zo blauw, zo blauw. En met je slanke vier op de waterschier, Mediterranee.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 They're for you. Seven. Bitteschön. How are you? Mediterranean. So blue. So blue. Mediterranean. So blue. So blue. And with your Coca-Cola.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 Weet u wat of ze doen zijn? Mediteren, nee, nee, nee, nee, nee. En mediteren nee, nee, nee, nee, nee.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 En dat doen we met alleen maar mooie Oud-Hollandstalige muziek. En als opening was ik het even vergeten, maar natuurlijk bedanken wij nog eventjes Kort Draaien. Want elke week komt hij weer aan met een mega grote bak platen van de zolder af. Met alleen maar mooie Oud-Hollandstalige muziek. Dit alles is beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En zojuist hoorde u Toon Hermans met Middellandse Zee. Vandaag hoor de Nijs met zet een kaarsje voor je raam. En de volgende artiest is Lodewijk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 Raadkeur en bonen, is het soldaten diner. en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrijheid is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten lief.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 soldaten-diner, rats, vlug en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrede is ons vrijheid van grenzen tot strand, Hollandse soldaten leven.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 Die pret, bezorgen die pret, die hang ik uit vriendschap dan boven mijn bed. Mag ik van u? Om haar middeltje nu Komt me die vent Aan zo'n aardige meid Dat wordt een leuke foto We Al met de hele vent. Ze hebben aardige nootjes, en broodjes. De remmers gaan naar artis en ieder is present. Wim Pink is de gids in spee en in ons langs de pooien mee. En wie er wat de vragen heeft, die antwoordt hij beleefd. Is iedereen nu klaar vooruit, dan gaan we maar. Kom op, hippie, wat is dat nu voor een beest? Hij moet ons dat En zijn naam is van. Maar waarom heeft dat dikke beest Een staart aan elke kant Die voorste staart dat is zijn neus En ja, waarachtig Wimpje is het heus Ja eerlijk en het is niet mis Als hij een keer verkouden is Tja tja tja ja, ja. Is iedereen voldaan Dan zullen we maar gaan De reppels gaan naar Artis Naar Artis, naar Artis De reppels gaan naar Artis Al met de hele band. Ja. Wiki, wiki, wiki, wat is dat nu voor een beest? Jij moet ons dat vertellen, want jij bent hier meer geweest. Dat is een aardig en zijn doopnaam is kameel. Oh, maar waarom heeft dat beest zo'n rare kronkel in zijn keel? Hè? Dat is beslist zijn eigen schuld. maar zie je daar die grote beest? Wel, zou ik je zeggen, want ik denk, dat is vast een benzinetank. <lacht> is iedereen voldaan? Ja! Dan zullen we maar gaan! Ha. Kom gommes en broodjes, kies en bootjes, kokelo en we gaan erin leren daar! Oh, pipi, pipi, pipi, pipi, wat is dat nu voor een beest?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 Ja, dat waren de Ramblers. Met de Ramblers gaan we naar Artis. En daarvoor hoort u Lou Bandi. Met, eh, uh, mag van u een foto. En daarvoor hoort u Ratskuig en Bonen. CVM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats. Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 so bad. Morgenavond stond ze met een ander aan de poort. Een enkele wens, eens voor mij in vervulling gaan. Ik zou jou willen voeren naar het aards paradijs. Een gelukkiger mens zou ter wereld. Op reis, o zonnig Madeira. John of Madeira.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 Was lang niet mild. En dreigde met vele jaren straf. Jaren straf, zijn zucht naar avontuur, die was meteengesteld. Voor die taaien was toen de lol eraf. Er zo arm als een mier als een bier. Hij ging naar zijn blokhut En maakte zich van kant En nu is hij zo dood als een pier Oude je jippie jippie Oude je jippie je Oude daaien, En nu is hij zo dood als een pier Ja dat was Eddie Christiani